en dit is onze nieuwe single, Censor Yourself. Bedankt, Marcel. Goedenavond mede metalheads, mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 155ste aflevering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 De komende twee uur hoor je een grote selectie opkomende bands... maar draai ik ook een aantal nieuwe singles van succesvolle en al doorgebroken acts... en is er helaas in de tweede uur geen lokale metal tip van Robert Kramer... van Radio 120 donderslag te horen in verband met de drukte. Volgend jaar keert dit rubriek dus weer terug. De vaste luisteraar van Play It Loud weet inmiddels lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener, dat sinds kort ook meteen de single van de maand is... en speciaal wordt aangekondigd middels een persoonlijke boodschap van betreffende band. Elke maand hoor je dus een ander band hun nieuwste single aankondigen. En deze maand was het de beurt aan de driekoppige Zwolse Groove Metal Band To Destroy, met hun de nieuwste en laatste single Sensor Yourself. Afkomstig van hun onlangs op 28 november gereleased debuut EP Stagnant. To Destroy werd opgericht in 2017 onder de naam Toy Destroy als een project van jongeren om rock en metal te spelen. En ze speelden hoofdzakelijk metal covers. In 2018 veranderde de band van bezetting en koers qua muziek om in 2022 hun naam te veranderen naar To Destroy en schreven ze hun eigen nummers. De band speelt een combinatie van groove metal en trash metal. En door zware, ruige ritmes te combineren met rauw gitaarwerk. creëren de drie muzikanten het voor To Destroy kenmerkende bandgeluid. Twee maanden na hun laatste single dropte de vijfkoppige Hydra Mosaic op 2 november hun nieuwste single Anchors van hun aankomende debuut-EP Admonitions, dat volgend jaar zal verschijnen. Anchors is de vierde single hiervan, dat volgt op de vorige singles Harvest, Lord of Frenzy, Flame en Beneath the Waste. En dit is een nummer over gevangen zitten in je eigen manier van doen. Waar we ook heen gaan, we dragen allemaal tot op zekere hoogte onze eigen anker mee, waardoor we in een meer worden getrokken waarvan we alleen de oppervlakte kunnen zien. We kunnen de aantrekkingskrachten ervan weerstaan of we kunnen het omarmen en de diepte verkennen. Binnenkort brengt de band het laatste en vijfde nummer van hun EP uit en beloven ze dat het, het thema iets luchtiger zal zijn. Enkers hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Dutch Fury. ZFM nou, naam ik even dichterbij huis dankzij Neferia's nieuwste single I Whisper, dat ook, twee, dat ook op 2 november werd gedropt. Neferia bestaande uit Alex Beekman, Andreas Linder, Dave Pennekamp en Henk Pakker is afkomstig uit Zaanstad en is opgericht in 2014. Hun muziek kenmerkt zich doordat ze elementen combineren uit verschillende genres wat resulteert in levendige en melodieuze composities. Neferia houdt er niet van in traditionele genre labels geplaatst te worden, maar richt zich vooral op het vertellen van verhalen via hun muziek. Hun live-optreders staan bekend om hun energieke uitvoering en boeiende podiumpresentatie. En NFRJ staat voor diversiteit in metal en blijft grenzen verleggen, terwijl ze zich blijft inzetten voor muzikale innovatie. Ze nodigen luisteraars uit om mee te gaan op hun reis door de diverse landschappen van hun geluid. En van Zaanstad maken we weer een lange reis terug naar het mooie Zuid-Limburg... waar de one-man black metal band Wurginlo actief is. Wurginlo is een eenzame kracht die in de eerste maanden van 2023 opkwam... en zich diep in de rijken van black metal stortte. Met een rauw en intens geluid onderscheidt Wurginlo... zich door de duistere stromingen van het genre te kanaliseren... en het tegelijkertijd te doordrenken met de mystiek van de Nederlandse folklore. Het enige lid van dit project is Consanguineus... Voorheen van Mergeland, Inverted Panther... Instagram ...en Corpus Kulum. Op 16 mei van vorig jaar verscheen zijn debuutalbum De Dode Rusten Niet in Vrede... ...gevolgd door de EP Angst op 1 november van vorig jaar. Op 4 november kwam Virgin Lo terug met een nieuwe single De Valse Frome... ...wat zijn eerste release is sinds de tweede LP Krijtland... ...dat in juni van dit jaar verscheen. En deze nieuwe single hoor je natuurlijk nu bij Dutch Fury. Zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. En na het Limburgse eenmans black metal project Virgin Lo reisten we iets noordelijker af naar het altijd gezellige Brabant waar de metalcore band Braces opereert. Je hoorde ze net met hun op 6 november verschenen nieuwste single Replace Recent wat de tweede single is na het vorige maand nog gedraaide Serotonin dat de eerste single was na hun debuut EP Early World dat eerder dit jaar uitkwam. Een nieuw album is nog niet aangekondigd maar we houden dit brute gezelschap leuk in de gaten. En voor de volgende eveneens metalcore makende band hoeven we vanuit Zandvoort niet ver te reizen want Reaching As We Fall, waar ik het over heb, komt gewoon uit de buurt. Reaching As We Fall komt namelijk uit Hoofddorp... en is een genrebuigende, melodieuze hardcore- en metal-band... metalcore-band dat probeert zo divers mogelijk te zijn... door veel elementen waar ze van houden in hun muziek te brengen. Zoals synthwave en lo-fi hip-hop. Ze schrijven hun algehele sfeer in sommige opzichten als enigszins uniek... en zijn ook niet bang om allerlei genres te gebruiken in hun muziek. Reaching As We Fall behandelt onderwerpen als psychische aandoeningen... en worstelt het door het leven op persoonlijk niveau... om de mensen proberen te laten... Weten, dat ze niet de enige zijn. Ze zeggen altijd dat we allemaal rijken terwijl we vallen. Omdat het niet alleen hun verhaal is, maar al onze verhalen. En dit is een band bestaande uit mensen die niet geketend zijn en echte, oprechte verhalen zullen schreeuwen, ondersteund door emotionele en keiharde muziek. Op 15 november bracht de band hun nieuwste single Love is Not Enough uit, die de luisteraar meeneemt naar een jaar vol persoonlijke groei, frustraties en het leren omgaan met een leven dat op zijn kop staat. Muziek is echt het beste medicijn als ik door iets heen ga, al dus zanger Jan ik Walters. Het nummer is dan ook de perfecte uitlaatklep en bewijst maar weer waar de band voor staat. Emoties blootleggen middels hun muziek dat tegelijkertijd een flinke dosis met zich meebrengt. A Love is Not Enough volgt op de eerder in september uitgebrachte single Villain Arc Anthem, die een samenwerking met EcoSide Stengovers bevat. En is wederom een mooi voorproefje van wat komen gaat op hun aankomende tweede album Life in Memories. En je hoort hem nu... Favoriete muziek, elders nooit gedraaid? Play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Van de band naam van de zojuist gedraaide hardcore band The Meat is dead. Weet je dat we te maken hebben met een veganistische metalband... waarbij de drie bandleden zelfs ook dierenrechtenactivisten zijn... en hun teksten dan ook over deze onderwerpen gaan. Hun single Lijpgericht kwam eigenlijk eind vorige maand uit... waardoor ik deze niet meer kon opnemen in de playlist voor de oktoberuitzending... terwijl ik jullie deze vette track niet wilde onthouden. Het geluid van Leip wijkt een beetje af van hun oorspronkelijke... metallic hardcore geluid en bevat meer industrial invloeden à la Ramstein. Maar de band wilde eens wat anders uitproberen. De track verscheen... Mooi op tijd, want op 1 november was het World Vegan Day. Hun debuut EP Digest This verscheen op 8 november... en werd inmiddels, inmiddels een releaseparty een dag later gevierd in de Innocent Club te Hengelo. Check deze band als je voor de dieren bent. En vorige maand had ik de eerste single Ader Later van de sfeervolle uit Tilburg... komende post-black metal band Noctambulist gedraaid... en op 18 november onthulde de hun tweede single Licht Eter", afkomstig van hun tweede langspeler Noctambulist. 2, of 2, De Droom, Het is een Nederlandse band... dat op 7 februari zal verschijnen via These Hands Melt. Textueel onderzoekt het nummer het verlangen naar een stabiele, zij het middelmatige toekomst... om vervolgens te ontdekken dat het heden intussen uit elkaar is gevallen, al dus de band. Het is emblematisch voor de thema's die op veel van de nummers op het album voorkomen. Het valt in een comfortabele overgang tussen de hardere tonen van elegieën... en het experimentele karakter van De Droom. De nieuwe single Licht Eater valt te beluisteren via alle streamingkanalen, maar ook hier... Bij Play It Loud, Dutch Fury. Zet het een stand voor. In april 1989 kwamen vijf jongens samen om coole oldschool death metal te maken... onder de naam Condolence. En vier nummers werden in 1990 gebruikt voor de legendarische Pernicular segregation demo. Maar helaas bleef de rest op een plank stof verzamelen. Nu, 35 jaar later, zien ze eindelijk het levenslicht dankzij Mark... de voormalige zanger die de taak op zich had genomen... om met hulp van geweldige vrienden een volwaardig album te maken... waarop ook de heren van Sempernum, Death Rain, een vaardig plekje hebben gekregen. En dit volwaardige album heeft de titel... Gekregen en verschenen op 29 november via Roscoe Records. Hiervan hoorde je de vorige maand nog de eerste single- en titeltrack, maar zojuist hoorde je de titeltrack van deze legendarische demo. En voor ik zo alweer naar het laatste blokje November-releases van Eigen Bodem ga, heb ik zoals altijd eerst nog het allerlaatste metalnieuws voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.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 En op 3, 4 en 5 oktober volgend jaar organiseert Proc Power Europe de 25e editie van het progressieve Rock Metal Festival. De organisatie liet recentelijk weten dat Extol de headliner zal zijn op vrijdag. En Major Parkinson naar het pittoreske Barlo komen. Eerder werden Threshold, Nospoon, Tiberius, Mayfire, Allergy, Chaser en Kiros op de festivalposter gezet. En meer informatie over het festival vind je op de website van Proc Power Europe. Arch Enemy laat de titeltrack van hun aankomende album Blood Dynasty horen op 4 december. Het nummer werd door Mirko Witsky voorzien van een videoclip Blood Dynasty is al de derde single van het nieuwe album na Dreamstealer en and Liars and Thieves. Het album Blood Dynasty verschijnt op 28 maart volgend jaar via Century Media Records. En volgende week zou in Nazarene voor de vierde keer op Eindhoven Metal Meeting staan. Dat is deze week al. Maar de wegens ontstaan ophef over teksten van de band is besloten door de zaal om het optreden op het festival te annuleren. En volgens de statement van poppodium Effenaar zijn er zaken uit zijn verband gerukt en is er op social media een bepaalde dynamiek ontstaan. Daarom hebben we besloten om het hele statement van Effenaar omtrent deze annulering over te nemen. De Duitse supergroep Aventasia stelde onlangs hun nieuwe album Here Be Dragons voor... dat ze op 28 februari in samenwerking met Napalm Records zullen uitbrengen. Op 5 december presenteerde de band hun eerste smaakproefje... in de vorm van een videoclip voor het nummer Creepshow. Om het nieuwe jaar in te luiden wordt in Hedon, te Zwolle... weer Hedon zwaar nieuwjaar gehouden. Op zaterdag 4 januari is het weer zover. Helaas heeft Magna Curls moeten afzeggen... maar daarvoor komt Hellafron in de plaats. Er waren Bloodbath, Berserker, Legion, Teethgrinder, Kiteser, Insurrection en Hesken al bevestigd. Kaarten kosten 49,50 en zijn verkrijgbaar via www.hedon-zwolle.nl. Op 7 december heeft Iron Maiden drummer Nico McBrain laten weten... dat die dag zijn laatste show als drummer bij Iron Maiden zal zijn. McBrain, die al 42 jaar achter de drumkit zit bij de band... Heeft naar eigen zeggen genoeg van het intensieve tourleven en zal zich vanaf heden vooral op kleinere projecten focussen. Vanaf 2025 zal Simon Dawson plaatsnemen achter de drums bij Maiden. Die is al 12 jaar drummer bij British Lion, de band van bassist Steve Harris. In mei start Iron Maiden alweer een nieuwe wereldtournee met de Run For Your Life Tour vieren ze de 50e verjaardag van de band. Ze zullen hun setlist brengen met enkele nummers van de eerste negen albums. En gisteravond sloot Cradle of Filth de Europese tournee af in Tilburg. Vandaag maakte de organisatie van Pitfest bekend dat de Britse band Hun Headliner is op zaterdag 12 juli. Daarnaast is ook Carnivore AD aan de line-up toegevoegd. Tevens zijn ook twee talentvolle lokale bands aangekondigd die op de vooravond van het festival zullen optreden. Dit zijn Moldwarp en For if Sint. Voorheen stonden er enkele coverbands op de donderdag voor het festival. Nu heeft de organisatie daar lokale bands geprogrammeerd... om deze in de spotlight te zetten. Pitfest wordt volgend jaar gehouden van 11 tot en met 13 juli in Emmen. En de kaartjes kosten nu nog euro, maar vanaf 1 januari gaat de prijs omhoog. Alle informatie vind je op www.pitfest.nl. Dat waren de metalnieuwtjes weer voor deze week. Volgende week is er in verband met een bandinterview... geen metalnieuws en geen concertagenda. Maar die week erna en weer wel. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws... kun je ook de Facebookpagina volgen van Play It Loud. En je kunt ons vinden onder Play it Loud. At, dat is dan geschreven, ZFM Zandvoort. En daar deel ik zo goed als ik kan het laatste nieuws op metalgebied. We gaan gauw door naar, met het laatste blokje Nederlandse metal... beginnende met mijn gasten van de volgende week... het Friese Black Metal -trek. Rio Dreuvig uit Dokkemen omstreken. Met invloeden uit death en trash metal... brengt de band een nieuw geluid in de Friese black metal scene... dat hun uniek maakt. Donkere thema's, stevige griffs en meestalepende melancholie... zijn garanties voor hun muziek en lijfervaring. Op 6 september bracht de band hun eerste single The Storm uit, die jullie twee maanden terug ook hebben kunnen horen bij Play It Loud. En begin vorige maand lieten ze hun tweede single horen... dat naar de band vernoemd is. Het debuutalbum van Dreuvig zal volgend jaar in februari verschijnen... bij Doc Records. En volgende week vraag ik de mannen alles over hun als band... Muziek, inspiratie, invloeden en natuurlijk hun allereerste album, hun tweede single, getiteld Druivig, gooien nu als voorproefje op wat komen gaat volgende week en volgend jaar. Um, dus, Tot slot mocht Tina's Warship het eerste uur afsluiten met hun derde single in The Name of Nothing. Dit twee mans metal project combineert death metal, deathcore met symfonische elementen en deed dat dus eerder met hun debuutsingle. Vesalius op 23 augustus en Hell op 4 oktober. In The Name of Nothing is, zoals gezegd, hun derde single dat op 15 november verkeerde met een officiële videoclip. Details van hun debuutalbum zijn nog niet bekendgemaakt, maar wellicht bij hun volgende single.